Dubbelspion. Een oorspronkelijk luisterspel door Karl Lans. Regie Leon Vogel. U hoort vanavond het zevende deel. Ontmaskering.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 Zolang beschermd tegen liquidatie. Of familieblaam. Komt tenslotte toch op hetzelfde neer. Ah, grapjassen. Dat tussen die bomen. Ik zie jullie verrekijker wel. Je lens glimt in het licht. Jullie weten waarom Lorraine elke dag moet komen. Hm. Skriepoel kan lang zoeken. Voor ze mijn contact vindt.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 Ach, ja, die stoelplakkerij, Lily. Mappen, dossiers, rapporten, berichten, tapes. En buiten het helderste winterweer met iets van het voorjaar in de lucht. Lily antwoordde niet. Ze typte. Had mij vermoedelijk niet verstaan. Is weer om te jagen in de bossen. Of te vissen in Maneto. Hm? Hm. Volgende zaak, dossier, F. Hm.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 ...schuikelen toestellen op cryptografie hiernaast. Goed, tot straks. Wel, op naar de zout, mijn wilé. Pak je spullen, bloknoots, besprekingen op de staf. Quentin was weg, ziek gemeld. Het gaf me enige speling om zijn terugplaatsing naar Van Isootar te regelen. Ik snakte ernaar om van het bureau weg te komen. En toch... ...de besprekingen... ...nee, kan kwam niet gelegen...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 25 jaar. Quintus was 26. En plotseling zag ik het. Lili was gespannen. Voelde zij intuïtief... dat er met Quintus... iets niet in de haak was? Of... wist ze iets? Ja. Trek het je niet aan, Lillee. Hij komt wel weer terug. Ja... Ze keek me slechts even aan, maar het was voldoende. Lillé wist iets. Onder haar rustige zelfverzekerdheid woelde angst. Angst die toenam, naarmate ons doel naderde. Angst om kwentis. Angst omdat de generaal Triponet stond op haar tegenwoordigheid. En vrees voor hetgeen ik zou kunnen vertellen...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 En ik het trouwens iets in de sfeer dat mij niet beviel. Het is ons bekend wat er stak achter die zogenaamde valse muntersaffaire. Een list om onze tijdstip van de skrietische aanval te suggereren. Waarop wij in aller eil onze defensieve opstellingen hebben ontplooid. Via luchtverkenning kwam de vijand onze opstellingen even gemakkelijk aan de weet... alsof wij onze schema's linea recta naar Skria hadden gezonden. In deze zaak heeft de heer Sherin Amtau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 Uit zijn reacties maakte me juffrouw Podrassi, die hem bezocht, op dat hij daarentegen geloofde dat hij een veel ingrijpende gelaatsvervraaiing had ondergaan. Maar let wel, volgens de behandelende medico was er verder niets bijzonders aan zijn gezicht veranderd. Ja, nu punt 11, heren. Bij de soirée in de Skritische ambassade nam een persfotograaf een foto van meneer Shirin in zijn incognito van fabrikantenzoon. Juist, voor hem is zijn kwaliteit van chef-afweerdienst volstrekt ontoelaatbaar, inderdaad.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 Daardoor wordt dus het ansceneren van die aanslag bewezen. En daaruit volgt het bewijs van zijn bijzondere connecties met de kritische ambassade. Tja, dit is allemaal nogal moeilijk te verwerken. Dat voorspelt u al, generaal. De zaak is interessant. Interessant? Ja, zeker, ja. U, u vindt ze dus al interessant, hè? Wel, we gaan vooruit. Maar behalve interessant is ze goor oh. en smerig. U gebruikt wel grove woorden. Vindt u dat?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 ...of als eh, krantenkoppen. Jonge beambte speelt beslissende rol in een spionageaffaire. Vani Sotars dienst geklopt door cordate afweerassistent. is jij gedraaide ezel. Dat je, je mij vliegen hebt... probeert af te vangen is nog dat... ...maar dat je niks hebt geverifieerd. Niks. En jij, Sjeren, wil me die vent verkopen? <laughs> terugverkopen, Vani. Bij alle pentaanse staden. Maar, maar dat, dat is Nou, toch... weet je dat toch niet op, Vani? Ik kende toch die poets die jij me had gebakken...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 Oh, Lily, Kleine, kleine Lillie. Hoe anders klinkt het als jij het zegt. Terwijl ik jouw echte naam zelfs niet weet. Ik wenste één ding, Lily, Dat ik die naam op een ogenblik als dit zelf wist. Die Amtau. Wat ik in zijn naam heb aangericht. Je bent niet schuldig. Je bent een goed mens...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 En grepen in. Je bedoelt dat ze opzettelijk een compromitterend briefje bij me hebben neergelegd. zodat de mensen van generaal Treep net eens moesten vinden. Ja, kinderspel. Skripol, ze weten toch letterlijk alles? Wat... Nee, liefste, niet alles. En zeker niet wat we nu gaan doen. ze eruit halen? Ja, en vanavond nog, voor hij naar de federale gevangenis wordt gebracht. Want daar kan niemand hem meer redden. Ja, maar hoe? Op onze mensen is niet te rekenen. Voor hem is een misdadiger.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 Na vier minuten kwamen ze terug met Quentus tussen zich in. In het donker van de auto herkende hij me niet. Dus. Uh, nou word ik gehoord. Door jullie? Hoi, bond. Hier stoppen maar. Ja.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 Maskering. Dit was het zevende deel van Dubbelspion, een oorspronkelijk luisterspel door Carl Lans. De personen waren Protector Ton Kuil, Marakos Gerard Hartkamp, Lorien Van Heskes, Sherin André van den Heuvel, Lillé Vee Scharone, Treponet Maxim Hamel, Berlamon Frans Koppers, Klentis Luc Lutz